Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Obama heeft goede hoop dat hij het snel met de Republikeinen eens wordt over de begroting voor volgend jaar. Hij zei dat na afloop van een gesprek met John Boehner, de leider van de Republikeinen in het congres. Beiden zeiden dat het een openhartig gesprek was en dat er verder zal worden gepraat. Als er niet snel een akkoord komt, wordt op 1 januari automatisch een bezuinigingspakket van kracht... waardoor de Amerikaanse economie in een recessie kan belanden... Democraten en Republikeinen proberen dat te voorkomen, maar kunnen het niet eens worden. Ze geven elkaar de schuld van de trage voortgang. Obama zegt dat hij bereid is tot forse bezuinigingen, wat de Republikeinen willen... mits de belasting voor de allerrijkste omhoog gaat. Dat laatste is voor de Republikeinen taboe. De rechter heeft een staking bij bandenfabriek Dunlop in Drachten verboden. Volgens de rechtbank in Leeuwarden hebben de vakbonden en de directie nog niet genoeg gedaan... om hun conflict op te lossen, meldt Omroep Friesland conflict draait om wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Zo wil de directie bepaalde toeslagen schrappen. Dat leidde dinsdag al tot een wilde staking in de fabriek waar 250 mensen werken. De vakbonden gaven de directie tot gisteravond om het plan aan te passen. In plaats van daaraan gehoor te geven spande de directie met succes een kort geding aan om een staking te voorkomen. Volgens de advocaat van het bedrijf kost een staking in de fabriek in Drachten 150.000 euro per dag. Bij een schietpartij in een café in Rotterdam is een man om het leven gekomen. De toedracht is nog onduidelijk. Hulpverleners probeerden het slachtoffer te reanimeren, maar dat was te vergeefs. De verdachte is voortvluchtig. Andere bezoekers van het café in de deelgemeente Delfshaven zijn door de politie gehoord. Het weer, vannacht hier en daar wat winterse neerslag. In het noordoosten vriest het. In het zuiden liggen de temperaturen boven nul. In de ochtend af en toe zon, later bewolkt met vanuit het zuidwesten regen. Er staat veel wind en het wordt 3 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. 0800 1121 is het telefoonnummer hier van de studio van de Nachtzuster. Mailen kan naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. Twitteren via Apenstaatje nachtzuster En er is een chat tijdens dit programma. En die chat is heel eenvoudig te vinden. Via uh, www.omroepmax.nl slash nachtzuster. En even links in het rijtje de chat aanklikken. En hoppakee, meepraten met op dit moment meer dan 30 mensen die hier... Uh, zowel over het programma als over elkaar, altijd wel iets te melden hebben. Maar 0800-1121 blijft de snelste weg. Bijvoorbeeld als je een antwoord weet op de vraag... Um, wat de functie is van de commissaris van de Koningin. Dat wil Iwan graag weten. Piet wil weten of hij antivries in zijn verwarming kan doen... als hij op vakantie gaat. Uh, Jeroen, wil, Jeroen Har wil weten uh, waar de uitdrukking je snoordrukken vandaan komt... en waarom zijn hond altijd gaat grommen en blaffen al voordat hij weggaat... maar dus toch aanvoelt dat hij hem alleen gaat laten. 0800-1121. Angelina vraagt zich af waarom de politie altijd mededeelt... hoeveel agenten er actief betrokken zijn bij een zaak. En uh, Anne wil weten hoe alcoholvrij bier gemaakt wordt... André vraagt zich af waarom we kerstmis vieren op 25 december. Hoe weten wij dat dat de geboortedatum van Jezus was? En Els hoort als het vriest en ze roept haar hond in het bos een echo... en wil graag weten waarom dat gebeurt. En dan Joop die zich afvroeg uh, hoeveel macht de minister-president eigenlijk heeft. Wat mag de minister-president beslissen... zonder dat hij daar goedkeuring voor moet vragen aan wie dan ook? Als je het weet, 0800-1121. Power to all our friends To the music that never ends To the people we want to be Baby power to you and me There's one old man Spends his life growing flowers Caring for the bees, power to the bees. There's one old lady spent her days making wine. The wine tasted fine. Power to the vine. Power to the boys that played rock and roll. I made my life so. I'm uh -huh. to All My Friends. Derde geworden op het Songfestival in uh, 1973. toen was ik nog heel klein. Heel, heel, heel klein. Cliff Richard was dat. 0801121 met vragen. Maar vooral met antwoorden. Want uh, een hele lijst op dit moment uh, van nog niet beantwoorde vragen. Dat moet natuurlijk ook niet uh, zo wezen. 0801121. Ineke? Ja, Hallo. Hallo. Ik uh, bel over de eerste vraag, waar je mee begon, van een kat die in je ja. oog krapt. Ja, precies. Dat, Dat ik dus toch te doen. heb uh, ik inderdaad gehad met onze kat. Oh. En uh, de, ook in het oogwit is gelukkig ook geen gevolgen, maar het was wel heel pijnlijk. Ja. Yeah. En ik uh, schrok er vreselijk van, dus ik heb hem uh, een enorme map verkocht. Ach, Gossie. Waarop uh, ja, mijn dochter uh, de kat begon te verdedigen, in oh, plaats ja. van de arme moeder met het zielige oog. ja. En die kat is nu uh, nou zeker twee dagen schuw voor mij geweest. En het, uh, dat was heel gek, want we waren allemaal stapel gek op die hier kat. Het was een uh, agressieve Aso-kater die we uit het asiel hadden gehaald. Ja. Hij stond in de. Het had kranten. een hele moeilijke jeugd gehad. Aso, ja. Het was ja. een zwerfkat. Ja. En uh, uh, achteraf bleek dat het ook kwam omdat hij vreselijke honger had. Hij boog alles bij elkaar 8 kilo. Ja. En toen hij uit het asiel kwam, was hij heel mager en hij had ontzettende honger. Ja. En hij had zelfs, als je een pakje brood met kaas klaar had liggen in een plastic zakje... dan, dan vrat hij dat nog op, gewoon als je dat mee wilde nemen naar je werk. Ja, want hij die. dacht van, het is misschien alles wat ik krijg de komende twee ja. maanden. Ja, en toen kreeg ja. hij uh, uh, goede voeding en veel voeding en van de dierenarts... en hij die moest persiebonen door ze eten, dat uh, verzadigd en uh, dieetvoer en zo met wat meer verzadiging... Toen is het een enorme lieve lobbyist geworden. Mm -hmm. En die was ook heel erg getraind. Want als hij eten kreeg, dan moest hij in de keuken eerst op de keukenkruk gaan zitten. Dan liep hij niet om je voeten te, te draaien, zodat je niet over hem kon vallen. En dan kwam zijn staart niet tussen de koelkast. Ach, gossie. En dan ging hij op de keukenkruk zitten. En als hij dan eten kreeg, dan klapten we twee keer in onze handen. Gewoon klap, klap. Oh ja. En dan ging hij van de kruk af en kreeg hij eten. En het gevolg was dat als we in het bos met hem wandelden... en we waren hem kwijt, dan deden we klap klap, klap, klap. Ja, de mensen in het bos dachten altijd dat ze lopen die te doen. Maar dat was klap, klap. Ja. <lap>, klap, klap. En als hij s'avonds binnen moest komen, de keukendeur open. Klap, klap. En dan kwam hij aardennen, want hij dacht dat hij eten maar, kreeg. Maar Ineke, we kunnen uren over deze uh, asociale kat praten. Dat hoor ik al. Ja. Uh, ja. Maar, maar hij heeft dus jou in je ogen geklapt. Ja, ja daar En je zegt, ervoor. daarna heb je hem geslagen. Maar je weet zeker dat het niet andersom was, hè? Nee, nee, nee. Dat, okay. nee. Maar had nee, hij dan ik, een ik aanleiding om jou in je oog te krabben? Ik, ik aaide hem. Ja. En waarschijnlijk op een verkeerde plek of onverwachts. Ja. Of hij te hard of zo. Ik aaide hem. Ja. Iets op zijn buik vermoed ik. En toen vloog hij me aan. Echt in mijn oog. Ja, echt met zijn nagels in mijn oog. In één oog. Ja. En uh, vervolgens heeft mijn uh, uh, dochter hem op schoot genomen. En ik had hem toen al een pet verkocht. Oh. En daar is hij twee dagen zoo van geweest. En oh, heeft gozien. hij echt... Uh, nou ja, echt, is die overheen moeten komen. Ik dacht dat, dat katten alles binnen zes minuten weer vergeten waren. Nou, dat niet, Deze hoor. niet, Absoluut hè? Niet. Nee, die tik nee. was hard genoeg, ja. Nee, het is gewoon dan nu empirisch bewezen... Nou, dat precies. katten ook wel eens op de ogen mikken bij het krabben. Ja, want die vorige mevrouw die zei het ook, van toen ze tien jaar was... dat hij gekrapt had. Ja. Dat ze het zelf niet meer wist, maar dat de moeder het gezien had. En toen dacht ik van nou, ja, één keer is niet genoeg... Je moet toch wat meer empirisch bewijs hebben. Maar hij, ze doen het dus wel. Ze doen het. Het is uh, bewezen. Oké, okay, dankjewel, je ja. wel, Ineke. Oké. Okay. Goeiedag. Dag. Dag. 0800 1121, Richard. Goedenacht, Astrid. Hallo. Hoi. Ik heb ook een beetje een etymologische vraag. Oh, ik hoop maar echt dat er iemand wakker wordt... met een etymologisch woordenboek. Want ik heb me nu een lijst vragen. Ja? Ja. Het gaat over... over een naald kruipen. Oh ja. Ja. Dan nou weet ik een, oh. iets meer dat, dat, dat ergens een Bijbelse uitspraak is van het is makkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen dan voor een uh, rijk iemand om in het Koninkrijk gods te komen. Staat dat in de Bijbel, Ja. Ja, ja, het dat is makkelijker voor een kameel om door het oog van de naald te kruipen. dan voor een rijke persoon om in de hemel te komen. In het koninkrijk Ja, God. Oh. ja, ja. ja. Dat, dat, dat staat er eigenlijk in een van de evangelieën. Nou, dan, dan zal dat het zijn. Nee, hoor. Oh. Want het is. Eh, door het oog. Nee, want de, de verklaring van door het oog van de naald kruipen. is iets. Doen wat je eigenlijk niet meer had verwacht. Dat het zou lukken. Dat je net, net, net, net goed wegkomt. Dat je hem ja. op een malle dippertje ontsnapt, zeg ja. maar. Ja. Toch hem ook een beetje tegen de verwachting in. Want je verwacht niet dat je nog door het oog van de naald heen kunt kruipen. Nee, Toch? maar goed. Maar een, een kameel uh, zal het heel, heel, heel erg moeilijk uh, hebben dan. Ja, voor een kameel is dat op. De, nou, ik, ik heb begrepen dat uh, uh, kamelen zich op zich ook niet zo snel geroepen voelen om door het oog van een naald te kruipen. Nee, oké, okay, maar. Ja. Ik heb ook al, ook al daar gezocht. En het, het, het zou uh, de omheining zijn van een vesting. Ja. Waarin een, een stadsdeur nog een kleine opening had. Waardoor nog iemand uh, op het laatste moment naar binnen zou kunnen komen. Oh, ja. Dat klinkt wel heel plausibel. Nou, ik ga ja. weer op zoek naar dat etymologische woordenboek 0801121. Ik doe mijn best, Richard. Ik ben heel benieuwd. Oké, okay, goeie... Ik wou zeggen, goeie vrijdag klinkt altijd zo raar, maar goeie vrijdag. Ja, goeie vrijdag en zalig paas. <laughs> Doeg. <laughs> zalig paas ook alvast. Ja, daar zijn we in ieder geval goed bezig. Um, André. Hoi. Hoi. Goeie... Goedendag. nacht. Goeie nacht. Hoe is het met u? Nou, op zich redelijk. En met u? Oh, het gaat prima. Ik zit Sorry. altijd naar uw programma te luisteren. Dus, uh... Oh, dat juich ik toe. <laughs> ja. ja. En, en uh, ik, meen een antwoord gehad, uh, ik heb een vraag en uh, ik heb een antwoord gehad hebben op de, over de post. Ja. En uh, het is namelijk zo, de postcode die ja. geeft aan in, in de wijk van de stad. Ja. En eh, als postbode bezorgen wij op huisnummer, maar niet op name. Nee. Nee, dus zeg maar, als je een brief hebt voor die wijk... en dat is eh, nummer 35, nou, dat duurt op 35. Want als je op moet kunnen uh, bestellen, dan wordt het moeilijk... want soms wonen er vijf, zes verschillende mensen in één ja. huis. Ja, of het naamwoordje is nog niet vervangen, of uh, ja. Ja. Maar... Kan het, kan het dan zijn dat je een bepaalde postcode hebt? Dat je bijvoorbeeld postcode 1200 AM hebt voor drie ja. verschillende straten? Dat kan best zijn, maar daar met verschillende wetten erachter. Dus je zegt maar je hebt misschien 4653 NR. Ja. En dan krijg je weer 4653 PA. Ja. En zo, Dus dan, dat duurt het dan. Dat zijn de meestal die weken die dik bij elkaar zitten. Ja, precies. Mm, ja. Maar je kunt niet in, in twee verschillende straten wonen... maar exact dezelfde postcode hebben? Nee, dat kan niet. niet. Maar dan kun je toch gewoon een postcode bezorgen? Want als ik dan, als ik dan zeg uh, 1200 AM nummer 518... dan gaat het mm. toch altijd goed? Ja, dus die, die is dan bezorg op 518. Maar als je twee straten hebt met dezelfde nummer, dus dan klopt dat niet. Nee, maar dat kan niet, zeg je net. Nee, dus je, je kan niet in één straat uh, twee, uh, twee, twee, twee dezelfde nummer, dat gaat niet. Nee. Dus je hebt een even nummer en je hebt een oneven nummer. Ja. Ja. Goed, dankjewel André. En uh, mijn vraag is, ja. als twee halfbloed met elkaar trouwen, ja. en ze krijgen kinderen, ja. hoe noemen ze de kinderen dan? Om, omdat die vader is een halfbroed en die moeder is een halfbroed. Dus ja. ze zijn getrouwd en ze hebben kinderen gekregen. Dus ja, waarvoor benamen hebben de kinderen dan kwaadbroed? Ja. Het hangt er natuurlijk vanaf. Als je, als je, als je moeder half Nederlands, half Surinaams is... Ja. en je vader is ook half Nederlands en half Surinaams... dan ben je gewoon weer een halfbloed. Oh. Maar als je inderdaad een uh, surinaams nederlandse vader hebt... en een... Uh, Indonesisch, nou even een ander voorbeeld, een, um, een uh, Chinees-Russische uh, moeder. Mm -hmm. Ja, dan ben je inderdaad een uh, poeh. Goh, dan ben je een bonte verzameling. <lacht> dan ben je heel multicultureel, ben je dan. Ja, dan dus ben daarom, je een mooi je... mixje. Ja, ik denk misschien is er daar een benaming voor, dat ja. weet ik niet. Dat weet mm -hmm. ik ook niet. Ik zeg 0800-1121. Ben jij een half bloedje? Nee, ik ben een volle bloed Surinaams. Ah, en, en ja. heb je kinderen? Ik heb kinderen die half bloed zijn. En worden die wel eens halfbloedjes genoemd? Nou, meestal choco uh, chocoladekreur. Oh, dat klinkt, of, het klinkt of wel... De, een... Of, of een pinda. Het, <laughs> Maar het, het klinkt onaardig, een half bloedje. Ach, ja... Kijk, eh, het is hoe je tegenaan tilt, hè? Ja. ja. Ik bedoel, er zijn, er zijn meer belangrijke dingen in het leven om je eigen druk te maken dan over jouw, jouw uiterlijk en zo. Ach, waren er maar meer mensen die dat soort dingen zeiden. Mm -mm. Ik maak me vooral altijd heel druk om me innerlijk. Ja, kijk, eh, het gaat niet over het uiterlijk, het gaat over het innerlijk. Ja, maar ja... Dat en, dat en dat is belangrijk. Maar dan, dan, ik ken iemand die zegt dan altijd, ja, maar je gaat me toch niet binnenstebuiten keren. Van het hangt vanaf hoe je, te hoe je zelf uh, open staat. Precies. Nou, dankjewel, bedankt. André. Oké, okay, hartelijk bedankt. Fijne programma. <tot> ja. oh. Fijn. En tot ziens, hè. Tot ziens. Dag. Dag. Ah. Hoi. Uh, ben. Ben. Ja, goedendag Astrid. Dag Ben. Zeg, ik vraag mij de laatste tijd af uh, waarom al die prijzen worden verhoogd. Uh, de, de consumerende prijzen, dus zoals, zoals groente, vlees, alcohol, ijs, noem maar op, ja. chocolade, marzipijn. Wordt dat <lacht> soms door de OPEC-landen be bepaald of zo? Dat ja. het gerelateerd is aan de olieprijzen? Nee, het, het, uh, uh, voor een deel heb je denk ik over de accijnsverhoging, of niet? Nee, het is geen accijnsverhoging. Alle verhoogd. De, de, de prijzen ja. worden gewoon verhoogd. Als je nou ziet... Bijvoorbeeld een rolade kost, kost normaal 7 of 8 euro. En daar ja. vragen ze nu al 12 tot 13 euro voor. Ja, maar Ben, dat is, toch, dat is toch van alle tijden? Dat noemen ze toch inflatie? Dat je geld minder waard wordt? Inflatie? Ja, je had nee, toch... maar dit wordt, dit, dit wordt alleen gedaan tijdens de feestdagen. Oh, nu even. Eerlijk ja. waar? Worden Haar? de rollades duurder tijdens de feestdagen? Heb je dat niet gezien of heb je geld te veel? Nou, ik koop nooit rolladen. dat is het. Ik eet op nee? de feestdagen gewoon frikandellen. Oh. Van, een, van die, uh, ik wil zeggen Euroshopper, maar dat is niet waar, want ik ga nooit meer naar de Albert Heijn. Maar het is. Het is uh, mm, ik zit even te denken, want het zou eigenlijk juist andersom moeten zijn, hè? Want via, volgens de marktwerking, als we allemaal rollade eten met kerst, dan is er. Uh, oh nee, dan is het meer vraag. Meer vraag dan worden de rolades schaarser en dan kunnen ze meer geld voor vragen. Dat zal het zijn. Ja, je gaat er een beoordenspeling van maken. Nee helemaal niet. Het is toch, dat, zo werkt het toch? Alles wat schaars is, wordt duurder. Nee, maar ik bedoel, ik wacht maar af. Straks als de kerstdagen en de feestdagen voorbij zijn, ja. dan zijn er weer gewoon normale aanbiedingen. En, en die zijn er gewoon nu niet. Nee, want dan daalt de vraag. Dan daalt de vraag. Ja, mensen willen allemaal corollade eten met kerst. Ja, maar dan moeten ze maar, maar voldoende voor, voorzien zijn, toch? Ja, het is hun probleem niet. Als een supermarkt iets aanbiedt, wat, wat, wat, ja. wat in, in de reclame is, dan moet je toch zorgen dat er voldoende... Uh... Ja, moet zeggen, er voldoende rollades zijn om de, de klanditie te kunnen voldoen. Ja, dat zou, in een ideale wereld werkt het natuurlijk zo. Maar kijk, als, als ik een. Uh, stel, ik heb een pingpongballetjeshandel. Ja. En, de, en mensen bedenken allemaal van we gaan ieder jaar met kerstpingpongballetjes in de bomen hangen. En ik heb. Ik heb 100 pingpongballetjes. Dan denk ik, nou, dat is mooi als iedereen die pingpongballetjes wil hebben, dan vraag ik gewoon een tientje per stuk. Ja, ja. En als het de gekken ervoor geeft. Denk, ja, je wat we best zouden... wat ik begrijp wat je bedoelt. Nee, ik begrijp ook wat je bedoelt, maar je wil mijn antwoord niet horen. Nee, je maar ik bedoel, ik die serieus... prijzen, waarom worden die verhoogd? Ik bedoel dat Omdat de olieprijzen. Kan. Olieprijzen worden verhogen aan de hand van, van, van wat de OPEC beslist. Nee, maar dat is toch ook een kwestie van vraag en antwoord Als je uh, aanbod. Als je weet dat mensen er veel voor willen betalen, dan kun je de prijs omhoog gooien. Want we hebben hier in Nederland toch wel een paar duizend supermarkten, neem ik aan. En ik hoop toch dat het allemaal voldoende is voor de klanditie. Ja, maar, maar ja, ik, ik kan me ook wel voorstellen dat de gemiddelde slager denkt... ja, het is mijn probleem niet als het op is... en als iemand dan toch weer zijn toevlucht moet nemen tot een kalkoen. Je zit nee. gewoon een spelletje met me te spelen. Nee, nee, ik meen het echt bloedserieus. Ik probeer het een beetje simpel uit te leggen, maar het is wel dat, dat is de, waarom kijk, als als ik als winkeleigenaar moet ook dan opeens als ik denk van nou ja, maar opeens komt er een vraag naar normaal verkoop ik twee rollades per week en nu verkoop ik opeens 200 rollades per week. Dan moet ik ze ook weer gaan inkopen ergens. Die moeten allemaal ergens vandaan komen. Dan moet opeens de productie daar ook omhoog. Dan gaan daar ook uh, de, de rolladekwekerijen gaan ook hun prijs omhoog gooien. Ja. Dan kan je toch veel de beter denken van nou nee, ik koop gewoon hetzelfde aantal of misschien ietsje meer dan normaal. Ik gooi de prijs omhoog. En als het op is, is het op. Ik bedoel, als je echt speciaal vlees eet, zoals bijvoorbeeld... Uh... Dat wildvlees, dat is nogal prijzig. Ik ja. bedoel, als daar bijvoorbeeld uh, de prijzen verhoogd worden... kan ik me nog indenken. Maar dit zijn gewoon gangbare zagen die regulier worden verkocht in supermarkten. Ja, dat, dat is, maar het is net als met die aanbiedingen altijd. Dan, dan, dan, zijn de, dan zijn de suikerklontjes in de aanbieding en dan zijn de suikerklontjes opeens op. Dan denk je ook, nee. ja, als je ze in de aanbieding gooit, kopen dan meer. Denk, denk ik dan. Maar dat, dat, ik, dan, daar zit ook een bepaalde filosofie achter. Maar misschien weet iemand mijn vraag. Ja. 0800-1121. Ja. Dankjewel Ben. Ja, hoor. Dag. Dag. Do you know? And do you know? Do you know? Do you know what it Love is someone that's in a rush to throw you away de oh, oh, oh, Do you know yeah. what it feels like to be the last one To you know the lock on the door has changed de oh, oh, oh, oh, oh. In birds, flying saucers and it changes At least you can predict this every year Love, you never know the minute it ends on the To save us I can fix the pain that bleeds inside of me Look in your eyes and see the same about me I'm standing on the edge and I don't know what else to give Do you know what it feels like? Talk to me, babe Flowing through my head There's a question, is she needing Another side of a man I cannot believe Looking at the last three years like I did I could never see us Ending like this Until the next day life could be Pong Song, oftewel Do You Know What It Feels Like... van Enrico Iglesias, was dat. 0800 1121 Dat blijft nog steeds de telefoonnummer dat je kunt bellen met vragen... en vooral met antwoorden, want ik kan toch zo niet. Hele administratie is in de war. Um, uh, wat is eigenlijk de macht van een minister-president? Wat kan hij helemaal in zijn eentje beslissen? Dat is een vraag die nog beantwoord moet worden. Um, als het vriest, dan klinkt er een echo in het bos als je roept. Hoe komt dat? Uh, hoe weten we dat Jezus op 25 december uh, geboren is? Hoe maken ze alcoholvrij bier? Waarom zegt de politie hoeveel mensen er op een bepaalde zaak zijn gezet? Uh, waar komt de uitdrukking je snoordrukken vandaan? Uh, hoe weet een hond dat je eventjes weggaat al van tevoren? Hoe voelt hij dat aankomen? Kun je antivries in je verwarming doen als je op vakantie gaat? Wat is de functie van de commissaris van de Koningin? Waar komt de uitdrukking door het oog van de naald kruipen vandaan? Wil iemand zich melden als producent van de film De Joodse Massias? Uh, hoe noem je een kind van twee halfbloedjes? En waarom worden rond de feestdagen opeens de prijzen van bijvoorbeeld de rollade verhoogd? Nou, wat een lijst met vragen. Dus uh, antwoorden, geef ze vooral even door. Want dit, dit kan natuurlijk zo niet. Nee, we kunnen niet vragen overhouden aan het eind van de uitzending. Dus 0800 1121. Jeffrey. Hé, hey, goedemorgen. Het is een beetje Amsterdam. Kijk, ik ik even, twee... je hebt altijd 14 antwoorden, dus dat schiet lekker op. Ik heb, uh, ik heb uh, twee antwoorden. Allereerst over de verwarming en ook over de prijzen. Nou, kom maar door. De verwarming, Dus als je het vriest, dan moet je de verwarming zetten op 10 graden. Want als je hem lager zet, gaat hij bevriezen. Ja. En je moet ook alle de verwarmingskranen openzetten... dan heb je een doorstroming in de radiator. dan kan hij niet bevriezen. Maar kun je ook in plaats daarvan antivries in je verwarming doen? Ja, nou, het kan wel, maar in principe, uh, je hebt kans dat die buizen gaan eroseren, dan gaat het dus kapot, omdat het uh, antivies een beetje bijtend is. Oh, dus het antwoord is eigenlijk nee. Het ja, antwoord is, het beter, je zou het erin kunnen doen, maar je kunt het beter niet doen. Beter niet doen, want dan gaat je ketel beschadigd? Ah, oké. Okay. En, en um, is het dan niet zonde om als je twee weken gaat skiën, twee weken lang je verwarming aan te hebben staan op 10 graden? En alleen die ketel die blijft dus in de spaarstand, dus hij geeft geen warmte, oh. maar hij geeft dus geen warmte uh, in de radiator. Okido. Staat en genoteerd. Het een, ja. En het tweede antwoord was over die prijzen. Ja. Die prijzen hebben te maken met inflatie, met de, euro, met de euro en de globalisering. Dat wil zeggen de euro, toen de euro werd ingevoerd... Toen moest de winkelers kosten maken om die prijzen om te zetten van gulden naar euro. Ja. Toen hebben ze dus een vraag ingediend bij minister Salm. Die heeft Salm gezegd, gezegd, verhoog de prijzen maar. Dus ja. geen mens, werd van de een op de andere dag werd het in plaats van de gulden euro. is is altijd 2,2% duurder. En hij heeft te het het het maken met gevolgbaar zien als in een gebied voor wat uh, vraag is, dan stijgt de prijs. Omdat het vlees een schaars product is. Nou, dat zeg ik. Dat zeg ik dus tegen Ben, maar van mij wilde hij het niet horen. Nee, maar dat is, dat is, dat is, dat is alvast met de benzine is ook zo. In Amerika is de benzine goedkoper. En daar versta ik er helemaal niks Nederland... meer van, Jeffrey. Je moet wel duidelijk articuleren. Nee, de lijn is een beetje slecht. Ik heb een echo op de lijn. Oh ja, dat is waardeloos, hè? Maar even goed ook articuleren. Nee, het, is, het is ook met benzine zo. In Amerika is de benzine goedkoper dan in Europa. Want in Nederland is het land met de meeste belastingen van heel Europa. Ja. En daarna volgt Engeland. Oké, okay. maar de, de, um, uh, kun je nog heel even toelichten hoe het zit met dat vlees en schaar, schaars product? Want dat is eigenlijk dat, een antwoord op de vraag van Ben. Dat, is, dat heeft te maken met globalisering. Voordat als in Nederland vraag is naar vlees... Ja. en andere landen hebben dat, gaan ze in Nederland duurder verkopen... vanwege de liberalisering van de markt. Dus je mag vragen wat je wil. En jij als consument hebt dus de keuze of je koopt of je koopt het niet... of je gaat naar een andere supermarkt die goedkoper is... Ja, nou, en, en zo is het. Ja, dan dus, uh, ja. dat Ben is een soort ongelovige Thomas. Ja, een ongelovige Ben hebben we mee van... Uh, <laughs> of, Inderdaad. Ja, nou, ik vond het echt houtsnijden wat ik zei, maar het was, uh, nou goed. Maar okay. het lijkt wel wat je zegt, dat is ook de waarheid, dat klopt ook. He, nou dat hoor ik niet vaak. Dankjewel Jeffrey. En je zit nog te gaan met allemaal prettige feestdagen. Hetzelfde. En He, dan Hetzelfde. He, doei, doei. Doeg. 0800-1121. Adrie. Ja, hallo, niet te geloven. Nee. Daar ben ik weer. Ja, dat je er weer doorheen komt. <laughs> Hoe is het mogelijk? Adrie, waar kom je eigenlijk vandaan? Wat? De commissaris van de koningin. Nee, waar kom jij vandaan? Ach, uh, uit Weesp. Weesp. En, ja, ik en, kom uit Amsterdam, hoor. En maar ik woon in Wees. Oké. Okay. En is dan uh, bellen naar nachtprogramma's jouw hobby? Nou, ik, ik zit, zit sinds vier jaar zit ik thuis. Ja. En ik, ik reageer overal op. Het is voor <laughs> mij een soort volksuniversiteit. Mag Machtig maar, interessant. Het is zo grappig, omdat je hebt exact de stem van Ari Komen. Wie is dat? Oh, de broer van Theo. Nee. Oh. Nee, het is een kameratje van vroeger van Ari en Sylvester. Oh, nee, oké, okay, nee, ik maak weer een flauwe geluid. Oh, dat. Maar, ja, nee, maar doe ik niet. hoezo zit je sinds vier, sinds vier jaar thuis dan? Nou, een oog, oogoperatie. Oh. een aantal keren geopereerd. En het werd ja. steeds minder. Ik ging al zien, dan ging ik het hospital binnen, met goede hoop. Maar ja. het, het is een beetje minder afgelopen. Oké. Okay. Dus dat "Ik zou wat doen, dus ben ik een kwetschaos geworden. Ja, nou ja, dat is... Was ik is, het al? Dat weet ik niet, maar ik begrijp wel dat het, uh, het praten dan de functie van het zien een klein beetje gaat overschaduwen, maar... Uh, en de humor. En hoeveel jaar ben je, Adrie? Wat denk je? Um, 34. Uh, nee, ik... Uh, <laughs> januari 64. Oh. qua oh. jongen nog, hè? Ja, en wat huh? deed je in het dagelijks leven? Taxi. Oh ja, ja oh, dat moet je niet meer doen als je niet goed ziet. <sufficient Light> <Ja>. <enhance> ja, met t, met oh, nee, ik ging hele gekke dingen doen. Ja. Je geloofde niet, ik leef voor het Rijksmuseum. Ik ben verdomme raak weer die vlucht over. Oh, en ik had niks in de gaten. Dat is niet goed. En toen naar het doppeltje, toen was het mis. En nooit geen brokken gaat. Nou, gelukkig maar. het een beetje leuk. Ja, nee, nee, dat is net goed afgelopen dan. Ja, nee, gewoon dat je ging dingen missen. Ja. Maar dat, dat merkte je niet? Nee. Ik kan altijd heel scherp, in mijn beleving heel scherp hoog, omdat je nou altijd gekeurd wordt. Ja. Dus open dicht, open dicht dat deed ik heel vlug. Ja. En, en ja, en alles wat het veroorzaakt, heb ik uh, Ik zit wel bij de nachtzuster, maar dan kom ik wel even privé. Ja, nee, maar ik kan het. Ik medisch. Uh, ik ben de enige nachtzuster die jou medisch echt helemaal niet kan helpen. Maar nee. uh, uh, uh, heb je dan aan het hele taxiavontuur genoeg geld overgehouden om van te leven? Ja, dat mag je niet zeggen natuurlijk, want dan word ik ook corrupt. Oh. Nee, nee, nee, nee. Maar het, het, gaat, natu het gaat natuurlijk op, weet ja. je. Dus, uh, ja. dus ja, je hebt gewoon pech. Ja. Nee, omdat begrijp, je geen het. pensioen hebt en dat soort dingen. Nou. En dus, je zit tussen de wal en het schip. Ja, nee, ik kan me voorstellen. Ja. In het kogelschip. <laughs> en zo komen we weer dat je twaalf maanden onderweg bent. Nee, maar waar, waar belde je over, Adrie, deze keer? Nou, over die commissaris van de koningin. Ja, vertel. Nou, eigenlijk is dat ontstaan natuurlijk. Hè? Vroeger had je de zeven provinciën. Het waren allemaal eigen landjes. En dan heb je de commissaris van de Koningin. En je vroeg de functie ervan. Ja. Nou, Hij is dus het hoofd van de provincie. En de provincie maakt een, uh, zeg maar, een, uh, een aantal jarenplan. Mm -hmm. En er zitten de zaken in van de provincie. En dan zit dan het landelijke beleid in. Het wegenbeleid zit erin. Ja, het provinciale wegenbeleid. Ja. Dus niet de Rijkswegen. Nee. En zeg maar, de stedelijke gebieden zitten erin. En er wordt dan, zeg maar, een streekplan gemaakt. En de gemeentes maken weer hun bestemmingsplannen. Maar het is eigenlijk een, uh, een restantje van de oude onderkoninkjes... is uh, meneer Remkes zei hij hier hè, in Noord-Holland. Kijk, dan zijn we weer helemaal bij. Ja. <laughs> maar... Is het kort, het kort door de bocht of vraag nog wat? Nou, nee, het is... Nou ja, eigenlijk liever niet. Het zijn, er zijn drie bestuurslagen. Rijk... Ja. Uh, provincie gemeente. en gemeente ja. en die rijk geeft grote lijnen. en je, je hoort nou bijvoorbeeld weer we gaan 500.000 woningen bouwen, waar? Uh, terwijl weer die, die, die, die groene, dat groene ecologische bufferzone en alles wordt erin gezet. Dag, 500.000 woningen, weer woningnood. in. Maar zo werkt dat, ik geef het als voorbeeld. Oh oh oh, maar de beste stuurlui staan altijd aan wal hè? Jawel. ja jawel. Maar, ja, maar kan ik uh, wat anders vragen? Ik wou uh, een warming up vragen voor uh, de disco van hot chocolate. Staat het weer de kist? Krijg ik dus je... die straks? Maar je wil dus nu. Je wil gewoon om zes minuten over half vier. Nee, nog niet. Wil, je wil gewoon een voorbode. Ja, op de, de disco plaat van vier uur. Ja, maar ik kan, ik kan hem niet zien, maar dan kan ik me wel voorstellen met hot chocolate in die kaal. Maar Adri, dit is, dit is toch het, het, het, dit is het hele format: om zeep helpen. Oké, okay, oké, okay. ja, maar dan kom ik toch een beetje op gang. Dat is net niet te snel. Ja, jij dus hebt dat nodig, want anders komt een vier dus ik over vier. Jij denkt om vier over vier komt anders die discoplaten te hard inzetten. Ja. Dan maar ben je gek je op de... disco. Als je niet ziet en je gaat op de dansvloer, je flikt alles. Ze denken nog gewoon dat je ziet. Maar dan ga je toch, dan moet je naar Corné Klein gaan zitten luisteren. Ja, nee, ik vind dit leuk. Dit is een informatief programma, afgewisseld ja. met easy listening platen. Ja. En, ja. en één keer om vier over vier een stukje disco. Om, om ons allemaal eventjes door dat dode punt halverwege de uitzending heen te helpen. Ja, maar deze gaat een beetje geleidelijk aan de voorraad. Hij is niet te snel. Ik kan daar niet er, aan, die 70 aan beginnen. 70-jarige je in. Het de Adrie, ik kan er niet aan beginnen. Nee. Uh, het spijt me. Wel lekker, hè? We waren nog eens tijden. Zie ik jou nou een beetje met je heupen zwaaien, ja. Adri? Nieuwe, nieuwe dansen, nieuwe kansen. I'm a woman of your oui. you. you and I were inseparable It was love Chocolate en it started with a kiss. 0800 1121, meneer Van Dijk. Ja, met een goedemorgen. Hallo, ik heb een vraagje over. Ik heb een muurugie. Wat? Ik leef me kwart. hij is uit Ja, maar we wonen in oosten, of Noorden of Zuiden. Nou, precies. Ja, dat wil ik. Ja. En nu, nog één keer. Nou, nou als je een klap geeft, dan is hij buiten Westen. Als je iemand een klap geeft, dan is hij buiten Westen. Ja, maar buitenwesten. buiten nou, Westen niet altijd, maar het kan gebeuren. dat nou, weet je ja. wel. Ja. Maar waarom is niet buiten het noorden, buiten het oosten? Of oh, buiten... oké, okay. waarom sla je iemand buiten Westen en niet buiten Oosten? Nee. Ja. Ja, <laughs> ik weet het ook niet. Heb je onlangs nog iemand buiten Oosten geslagen, meneer Van Dijk? Nee, nee, ik doe het niet zo aan. Oh, gelukkig. Nee, dat, dat mag niet, hè? voor het. Nee, maar dat moet je ook niet doen. Nee. Nee. Goed, uh, nou, ik zit mag? toch in de etymologische hoek vandaag. Dus uh, ja. mensen met de etymologisch woordenboek nu wel een 0800 1121 alsjeblieft Ja, en heeft nog een, nog een uh, suggestie. Ja? De adaptie wordt weer duurder, hè? De taxi wordt weer duurder. Nee, de tabak. De tabactie wordt weer duurder. Nee, gewoon de tabak. Ja. Alleen de tabak. Ja. Wat is nou het uh, verschil met België van 2 euro? Ja, 2 euro. En nou ga ik elke drie maanden naar België toe? Ja. En dan haal ik voor iedereen wel een tabak. Ja. En dan wil je, dan je zo aanbieden zo om uh, als mensen nog tabak willen, dan neem je het mee. Dan neem ik het mee, want het is bezig om met 2, 3 dozen terug. Ja, en dan heb je de tabak van. Ja, dat zijn 36 kloppen. Ja. Al 20 euro, reed je maar uit. Ja. Dus? Ja, ja nee, nou, gewoon lekker halen. Oké. Okay. Nou, ik had het niet willen missen. Nee, dat ook niet. Oké. Okay. <laughs> Dag, meneer Van Dijk. Oké, okay, bedankt. Dag. Ja, uh, 0800-1121. Wim? Ja. Hi. Dat ben ik. Oh, gelukkig. Ik vind het leuk om al die Amsterdammers uh, te horen spreken. Tenminste, de Amsterdamse mensen. Waarom? Omdat ik, ik kom natuurlijk uit het uh, Rotterdamse-Delstestaalgebied. Ja. Ik had een, uh, een opmerking <laughs> over de geboortedaten van, uh, van Jezus. Ja. En dat volgens mij is... Ik ben een gematigd christen. Dat staat niet in de Bijbel. Maar het is wel... Uh, hoe moet ik zeggen... Uh, misschien in december gebeurt zeg maar. Oké. Okay. Ja, ik dacht dat het er staat mij vaag iets van bij dat het, dat het eigenlijk helemaal niet in de winter was, maar dat we de, dat, dat men heel heel heel heel heel vroeger um, een midwinterfeest vierde. Ja, dat is en dat, dat het is een noordelijk gebied. Hè? Combinatie is geworden van die twee. Dat zou best kunnen. Daar dat dat mij, weet ik niet. Maar in ieder geval. Het gaat ook over het jaar nul. Mm -hmm. Alles is uh, nu, nu uh, gefocust op het jaar nul. Maar dat is heel vreemd natuurlijk. Want uh, wij gaan niet van 2012 naar 2013 en dan lassen wij een jaar nul in. Huh? Begrijp je dat niet? Nee. Oké. Okay. Maar je was ook niet nou, van zin om het uit te leggen. Wat de... zeg je? Ja, Ga verder, want nee, ik begrijp het nog niet. Nou. Als je het jaar 0 beschouwt van, van min 1 tot plus 1, dan zit er twee jaar tussen. Hè? Ja? En dat is dus wel vreemd, omdat het jaar 0 is op zichzelf ook uh, een jaar dus. En uh, in die tijd, uh, dat weet ik wel zeker, mm. was het jaar uh, was het begrip 0 nog niet bekend. Nee. Dat weten veel mensen niet, maar het is wel zo. Nee, daar hebben we het vorige week uh, uitgebreid over gehad, dat het jaar 0 eigenlijk pas veel later het jaar 0 geworden is. Nou, dat, ik heb toen niet geluisterd, sorry. Hoor, maar... nee, ongelooflijk. Wat, wat zeg je? Dat is, vind ik, dat is toch jammer. Hoezo jammer? Nou, dat je dat hebt moeten missen. Nou ja, dat is, ja goed, ik, ik wist niet... Uh, ik ik luister niet, niet elke dag <laughs> uh, of elke nacht. Maar in ieder geval, uh, is ja, de van Christus staat niet vast in de Bijbel. Nee. Dat, dat is zeker. Nee. En maar... dat is ook geen 25 december, zeg maar... Maar het begrip nul, dat is uh, pas veel later ontstaan. Ja. Ja, wij vinden is nu waarom we er 25 december van gemaakt hebben. Misschien is dat mythe. Ja. Ja. Zou kunnen. Dat zou kunnen. Nou, dat is, dat is mijn mening. Ja, ik... Nou, uh... ja, goed, dat, dat... zo heb ik dat uh, altijd bekeken en... Uh... Nou goed, zo is het. Tenminste, zo is het niet, maar zo, zo is het mijn het mening. Zo zou het kunnen zijn. Ja. Oké, okay, dankjewel Wim. Ja. <laughs> Goede vrijdag. Dag, dag. Dag. 0800 1121. Leen? Leen? Leen, huur, koop. Leen? Kijken we staan als het. Ja, gaat goed. We hebben contact. Oké. Okay. Uh, ja, ik had twee opmerkingen ook over die geboorte van Christus en... ...betreffend uh, het oog van de naald. Nou. Inderdaad, de vermoorde van Christus staat niet vast... ...maar de kerst rond deze tijd is terug te vieren op uh, Heilige feesten... ...terugkeer naar het licht. We hebben dus de korte dag gehad na de 21 ste En dan wordt dat gevierd en daar hebben ze dat Christenfeest bij gepakt. Kijk. En dat licht is van terugkeer naar het licht... Eh, wat die vorige spreker zegt klopt inderdaad, in de Bijbel staat daar niks over. Sterker nog drie van de vier evangelisten die noemen heel sumeer het, eh, de geboorte van Christus. Alleen Lucas gaat er uitvoerig op in, maar dat was geen tijdgenoot. Die was van een generatie later. Maar lees ze een aanhef hij verklaart daar al. Gezien alle eh, oneenigheid die er over de geschiedenis was, ging hij de zaken mis op papier stellen. Dus een datum is daar nooit aan te plakken. Dan het ook van de naald. Ja. Dat heeft te maken met de omburing van de steden vroeger. Die waren voor de veiligheid daarom gebouwd. En de doorgangen waren zodanig dat je daar niet met een kameel door kon. <laughs> Alleen een man zelf kon er door. En dat, daar komt die uitdrukking vandaan uh, door het oog van de naald. O, oh. ja dat bedenk je ook van tevoren niet hè? Nou, ik heb het vroeg op school geïnteresseerd bij, uh, bij Hans' les. Oh. Nou, dat is nog eens goed opletten. Want wanneer was dat ongeveer? Nou, dat is heel even geleden, want ik ben 66 jaar. Ja, uh, maar ik... het is heel beeldend verteld dan dat het is blijven hangen. Ja. Of gewoon een goed geheugen, dat kan ook, hè? Dus zo zou je het ook kunnen noemen. Ja, nou, hartstikke goed. Want dan uh, hebben we er weer wat aan dat je het weer even door kunt, uh, kunt geven. Dankjewel, Leen. Graag gedaan, het. <laughs> Goeienacht. Dag. Goeie. Sasja. Hey, hallo Astrid. Hallo Sasja. Even de radio uitdoen hoor. Ja, anders gaat het rondzingen heet dat. Dat, uh, dat je dan zo'n die galm hoort. Ja. Zo beter? Veel beter. Mm, oké. Okay. Waar ja. wil je beginnen? Nou, het maakt mij niet uit. Nou, mij ook niet hoor. Bij het jaar nul. Eh, uh, oké. Okay. Nou, wat die vorige meneer dan zei over Jeruzalem, over die poort van de naald. Ja. Over de oog van de naald. Ja. Volgens mij is dat een specifieke poort in de stadsmuur van Jeruzalem. Ah. En wordt daarna verwezen in die uitdrukking. Oké. Okay. En dat is die poort waar de kamelen niet doorheen konden? Nou, oh. het kan wel. Even <laughs> Als drukken, hij zijn en het adem inhaalt? Als hij op zijn knieën ligt, dan kan hij er net door. Ach, je moet hij wel drie weken niks gedronken hebben, want anders zit die bult in de weg. Ja. Twee bulten. Ja. Twee, oh, wat, hoe was het ook weer? Kameel twee en een dromedaris één? Ja, dat, zo is het. Ja, ik weet het nooit helemaal zeker hoor. Ja, een dromedaris is één. Oké, okay. nou ja. Goed. Denk maar aan de sigaretten. Die eten een kameel, maar er zat een dromedaris. Oh ja, op. dat is altijd heel verwarrend, hè? Ja. Goed. En wat had je nog meer, Sasja? Uh, mm -hmm. En met de geboorte van uh, Christus. Ja. Volgens mij uh, klopt dat wel ongeveer wat die meneer hiervoor zei. Maar heeft het ook iets te maken met de sterrenhemel? Huh? Er waren drie wijzen of koningen. Die volgden een, een uitgetekend spoor aan de hemel. Oh ja. En ongeveer moet de hemel... rond de tijd van de geboorte van Christus... ...een bepaalde stand hebben gehad, de sterren. Ja. Dat het dus ook weer heeft te maken met... ...ongeveer de datum uh, die wij maar hebben geprikt. Ja, daar zit wat in. Ja, En de herders die sterren, uh, lagen 100. bij nachten in het veld. Dus dat, dat lijkt me ook niet dat dat op 25 december is. Want dan vervries je toch echt uh, vast in het weiland. Ja, maar Christus is ook niet in uh, de lage landen geboren volgens mij. Oh, oké. Okay. Dat zijn van die kleine details. Ja, ja het klimaat uh, doet ook een beetje verschil. Ja, dat scheelt al een hoop inderdaad. Maar in de woestijn kan het overdag 40 graden zijn en s'nachts nou min 20. Koud, dus dat ja. zegt ook weer niks. Nee, precies. Je kunt het slecht treffen. Ja. ja. Uh, wat was de vraag nog maar weer waarop je een antwoord wil hebben van mij? Nou, het, ik wil nog heel graag weten... Uh, uh, uh, uh, hoe ver de macht reikt van de minister-president in zijn eentje. Wat mag hij beslissen zonder dat dat... Uh, uh, zonder yeah. dat duiden, hè? Ik wil heel graag weten waarom het uh, echo't in het bos als het vriest. Oh, Dat weet ik ook wel ongeveer oh. een beetje. Ik wil weten hoe, hoe ze alcoholvrij he? bier maken. Ik neem ze even door, dan kunnen mensen ook nog weer ja. bellen. Hoe maken ze alcoholvrij bier? Waarom zeg, zegt de politie hoeveel mensen er op een zaak zijn gezet? Waar komt de uitdrukking je snordrukken vandaan? Waarom grompt en blaft een hond al terwijl je nog niet eens hebt aangekondigd... dat je hem alleen gaat laten? Hoe voelt hij dat aan? Um, de functie van de commissaris van de koningin hebben we gehad. Um, uh, je kunt je nog melden als producent voor de film De Joodse Messias. Uh, hoe noem je het kind van twee halfbloedjes? Oh ja, dat was het. Um, nou, oh ja. en uh, waarom um, sla je iemand buiten Westen en niet buiten Oosten? Oh ja, daar wist ik ook nog wel een antwoord op. Nou, Sascha. Nou, buiten Westen. Ja. Je hebt de term buitengewestelijke gebieden. Ja. Vroeger met de zeevaart en de verkenning van de wereld was het bekende het oosten. En van hier naar Amerika is het westen, Columbus. Maar buiten het uiteindelijk gevonden westen, volgens mij is dat het continent van Amerika's, was er niks bekend. Ja. Dus buiten Westen. Dat is de wereld uh, verder als het westen. De wereld uh, die misschien wel bestaat, maar waar wij niks van weten. Oh, oké. Okay. Dus het uh, buitenbekend gebied slaan. Ja, dan kom je in een staat of in een gebied... Uh, als je buiten westen bent, dan kom je in een wereld... die voor mensen die... Uh, hoe moet ik het zeggen? Ja, Zoals een, wij nu, onbekend, we zijn niet het uh, westen. Een zwart gat, zeg maar. Ja, ja. precies. Dat is het. Het uh. klinkt heel logisch. Ja, maar met logische redeneren of nadenken kom je ook een heel eind in deze wereld. Hè? Ja, ja, dat is de beste manier. Misschien moesten ze dat maar eens vanaf de lagere school. Uh, als dat vak, je gewoon erbij, uh... een vrijdagochtend een uur logisch nadenken hebt. Ja. Nou, dat klinkt goed. Ja, ja ik wil uh, zeggen, wij volwassen mensen krijgen elke dag al zoveel troep en onzin uh, aangesmeerd uh, of in ons hoofd. Ik denk dat onze lieve Heer uh, elk mens een stel hersens heeft gegeven. Ja. En niet een gedeeld stel hersens. Omdat naar zijn beeld de mens na zou moeten denken. Logisch nadenken. Dat je individueel je ook moet kunnen redden. Ja, ja, precies. Ja. Nou, je had nog iets bij de halfbloedjes? Oh ja. Nou, <laughs> Het is maar goed dat ik een beetje, systeem dat je een beetje in de lijnen weer inbreng. Ja. U erin dat is ook belangrijk, toch? Precies. Iemand moet het doen. Ja. Nou, niet de minste, wou ik zeggen. Sascha. Ja. Oké, okay. nou ja. volgens mij heeft dat te maken met... Uh, iets wat vro vroeger normaal was, maar nu uh, niet meer kan. Mm -hmm. En dat, is, dat heet ongeveer rassenleer. En dat was tot voor de Tweede Wereldoorlog... Hè, was dat een normaal iets. Ja. Volgens mij bij geografie of zo. Ja. <laughs> Maar na de, de helden en de ellende daarvan, ja. was het dus niet meer uh, kies om naar uh, rassen te classificeren. Nee. Oké. Okay. Nou, en, en een, een halfbloed? Ja. Wat is een halfbloed? Dat is dus terug te voeren op hè, die rassenleer. Ja. Gaat er om een, een halfbloed tussen wat? Ik bedoel, je kan een halfbloed gele kanarie met een halfbloed rode kanarie doen. Ja. Maar dat is dus een andere uitkomst als een halfbloed rode kanarie met een groene kanarie. Ja. Oké. Okay. Een prachtig beeldend voorbeeld. Ja, dank je. Ja. Nou, precies. Maar hoe doe je, je het nou, het dus, behalve ja? dat het een kanarie blijft? Nee, nou, bij mensen. Ja. Je hebt mensen van het uh, wijk. Ja. Noemen ze niet het blanke ras, maar het Caucasische ras. Ja. Oké. Okay. Dat schijnen ook veel mensen niet te, te weten. Nu wel, ja. Maar uh, als je dus bijvoorbeeld een kruising hebt, nou ja, dat klinkt wel raar als het je het over mensen hebt. Je mm -hmm. Weer hetzelfde, maar. Tussen iemand van het Caucasische ras en van het Negroïde ras. Ja. Dan heb je volgens mij een mesties. Een wat? Een mesties heet dat. Oh. nooit van gehoord? Nee. Meen je? Meen ik, ja. Nou, heb je wel op school gezeten dan? Nee. <laughs> dat dacht ik, dan zijn we eruit. Dan ligt dat daar aan. Arme meid. Nou, het ik is heel wel, rustig. Ik hoop wel hoor. dat je het later wat in hebt kunnen halen. Nee. nee. Maar je kan wel logisch denken. Een beetje wel, ja. Kijk, en dat is belangrijker oh, dan, uh, educatie maar. dan vanuit, uh, de Dan de mesties, ja. Een opgelegde vorm. Oké, okay. maar dus zo heet het Mesties, maar dan dat is dat. Uh, is, dit mij, is alleen ja, de Oranje kanarie. De, Wat doen uh, we met pardon? de Blauwe kanarie? Nee, uh, ja, uh, dat maakt volgens mij niet zoveel uit. Oh. Want of, of het nou een jongetje of een meisje is, hè, die geboren wordt als halfbloed. Nee, maar je, we, dit dat, dat een, een, ook niet een Mesties uit. is dan een uh, kruising van het Caucasische ras en het. Uh, precies, kijk, want je. Een andere bits. Ik heb het woord mulat. Ja. En ik weet het allemaal niet meer precies, maar het is ongeveer een antwoord op je vraag. Maar wat zou er gebeuren als je. Nee, maar je krijgt natuurlijk zeker in Amerika. zijn we gewoon alweer drie stappen verder. Dus dan is iemand gedeeltelijk mulat en gedeeltelijk een Indianen. Dat heeft weer met dat Westen te maken. Indië, dat was het Oosten. Ja, ja, ja. Nee, maar Sasha. Sasha, Sasha, Sasha, Sasha. De vraag is: hoe heet een kind van twee halfbloedjes? Nou, dat ligt er dus aan. Uh, daar kun je dus alleen een antwoord op geven als je het terugvoert naar uh, het ras. Nee, want je en, kunt, en dan, dan, kijkt, dan kun je wel, er geen antwoord op geven. Het kan alleen. Oh, hier wel. Maar heeft het een naam als je een mesties met een mulat. Samen dat, met heeft ook, dat, krijgen. dat heeft ook nog een naam, maar dat oh. weet ik allemaal niet uit mijn hoofd. Zijn er echt allemaal namen ik. Wat een toestanden, <laughs> zeg, bon Nou, oké, okay. nou, dan ja? hebben we weer een voorzetje gegeven, misschien dat iemand het weet. 0800 ja. ja, 1121. Dat er sluimerend bewustzijn aanwezig is in de nacht. Ja. En dat, er dat het even geactiveerd andere, ja, van, moet worden. Nee, verrek, nou ja. weet ik het ook weer. Nou, dan ga ik nu snel ophangen, Sasja. Nou, ik had ook nog wat over die echo. Uh. Of oh. heb je daar nog een goed antwoord op? Nee. De echo die. En de snordruk, daar weet ik wordt. ook nog wel wat op. Ja, dat halen we niet meer. We hebben nog één minuut, begint het nieuws. Dus we doen nog de echo. Nou, uh, begin ik met de snordrukken. Dat heeft ook iets met de kat te maken. <laughs> een kat heeft snorharen. Ja. En als er iets gebeurt. Uh, en bij een kat, dan past ja. hij zijn gedrag soms aan. Ja. En als hij in een bepaalde stand gaat, dan heeft hij zijn snorharen strak tegen zijn gezicht aangedrukt. Oh. Zie je? Oh. Ja. Oké, okay, een echo heb je alleen iets wat zacht is, dat absorbeert geluid. Ja. En iets wat hard is, dat... weerkaatst. Weerkaatst. En dat is het antwoord. Uh, dus op het als, moment het, dat je als het, bos het vriest, hebt... dan zijn er meer harde onderdelen in het bos... en dus meer weerkaatsing nou, als, als van het Nou, Als het vriest, uh, dan is alles in het bos bijna bevroren. Ja. Een stam van een boom is normaal wat vochtig. Dan zijn alle stammen van alle bomen... er zit gewoon een ijzlaagje op. Ja. En, en op dat de takken, weer uh, Gelijk. Oké doe. Helemaal duidelijk. Nou, wat vond je ervan? Viel mij of viel het tegen? Nou, een beetje tussenin. <laughs> nou, oké. Okay. Dankjewel, Dat je is wel, wel heel meer dan uh, net een zesje. Nee, ruim voldoende. Dankjewel, Sasja, <laughs> Dag. Bye.